...is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En een hele goede middag allemaal, Een hele smakelijke lunch toegewenst, luisteraars. Wat gezellig dat u weer bij me bent. Tot twee uur vanmiddag lekkere muziekstukjes, cabaret Niels, al wat niet meer zijn bij Schakelduif met ZFM Luncht. Beetje bewolkt, beetje nevelig, euh, beetje koud ook. Nou ja, koud. Het is nog niet echt koud voor de tijd van het jaar, maar dat mag hem allemaal de pret niet drukken. Ik was net nog even in het Dorp. En het ziet het Sinterklaas-paleis op het Gasthuisplein er leuk uit. De oude locatie van ZFM Zandvoort waar Sinterklaas regelmatig uh, met zijn zwarte pieten te zien is. Uh, te begroeten is ook, heb ik begrepen. Een zeer sfeervolle huiskamer heb ik daar gezien. Leuk hoor. Moeten u maar eens gaan kijken op het Gasthuisplein. Allemaal uh, dankzij Roy van Buringen en zijn... Uh, Vrienden en vriendinnetjes, is dat allemaal tot stand gekomen? Een hoop sponsors ook, mensen die daar gratis aan hebben bijgedragen. Nou, prachtig allemaal. Echt een uh, uh, hoe zeg je, het, spirit? Ja, zo is dat. Ja, misschien vindt u het ook wel heel spannend, uh, de dagen zo voor St. Nicholas. Misschien dat u s'nachts de trap oploopt, dat u denkt, zou, zou, die, zou die boven, of zou er een, een zwarte piet boven rondlopen, of uh, zou Sinterklaas misschien op mijn dak zitten. Ja, het zou allemaal kunnen. En ik heb speciaal luisteraars, en dat is nou zo leuk, voor u de Shadows opgebeld, de Shadows van Cliff Richard, die kent u wel. Ik zeg, jongens, kunnen jullie nou niet voor onze zandvorsten Sinterklaas is een, een leuk stukje Shadows Sinterklaas muziek draaien? Nou, dat wilden ze wel. Ja, prachtig. Ja, Sinterklaas liedjes op de shadow manier vertolkt. Prachtig. Dat was, waren niet echt de shadows hoor. Het was een band. Uh, nou, ik weet niet precies waar ze vandaan komen. Ik kan nog wel even nakijken. Want Marius van Buringen, uh, die in Spanje verblijft. En uh, ja, nauwe contacten heeft met Sinterklaas, zal ik dat maar zeggen. Die uh, wist dit uh, allemaal voor me op de kop te tikken. En hij uh, is daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ja, luisteraars. Uh, Sinterklaas heeft ook nog een rijm ingestuurd. Een hele mooie rijm, luister maar. Ik kan mij als Sint prima vermaken. Vlak bij de kust op de Zandvoortse daken. Vooral op de Tolweg is dat voor Sint een cadeau. Want daar woont Zandvoorts leukste radio. ZFM Zandvoort. Waardoor luisteraars swingend lunchen. En de uitslapers muzikaal kunnen brunchen. Alle werkdagen vanaf 12 uur met Rutje Jansen... Samen met Angela staat hij constant te dansen. Maar op dinsdagmiddag met Sheryl Duif. Zo wordt uw maaltijd dagelijks een fuif. Met rond één uur luisteraars vele minuten pret. Dankzij gezellige stukjes cabaret. Lokaal nieuws en ook weerberichten. Zo weten, ze, zo weten ze de Sint ook goed in te lichten. Kan ik op mijn dak mijn tabert aan of moet ik regenpakken in gaan slaan? Ik voel me goed in Zandvoort. Ik vind het fijn. Met een eigen paleis op het gasthuisplein. Prachtig en smaakvol aangekleed. Vitamintjes voor het hart. Als Roy van Buringen dat maar weet. Ik wens dat u nog jaren, en dat wil ik niet fluisteren. In goede gezondheid naar ZFM Zandvoort mag luisteren. Hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw? Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken Zegt dat nog niet dat ik niet van je hou Vanaf mijn jeugd heb ik altijd geflinderd. Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd het ging om de liefde en niet om met wie. Elke verhouding kent tijden vol rozen. Maar ook periodes die herfstachtig zijn. Dat we elkaar destijds hebben gekozen. Zegt niet dat wij nu elkaars eigendom zijn. Vergeet de moraal van je moeder en vader. Het was goed bedoeld.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 Je blijft in mijn leven, als je dat wilt Steeds een rustgevend punt Meer dan een vriendschap kan ik je niet geven Van me niet, van me niet Als je dat kunt de heeft een uh, cd uh, gemaakt. Een album gemaakt met allemaal liedjes van Robert Long. Liefste me liefste, dat was er één van. En uh, ja, Paul kennelijk een grote fan van Robert Long. Anders had hij het zo maar niet gedaan. Maar wel een gezellige cd. Geldt ook voor uh, een nieuwe cd van One Direction. We gaan allemaal één kant op. Dat doen we met Ready to Run. There's a in your eyes I can't deny.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 Deze keer zijn ze helemaal, uh, staan ze helemaal klaar om te gaan rennen. Allemaal één kant op, One Direction. Dat is maar goed ook. Ready to run. Ja, lekkere platen hoor, lekkere platen. Een nieuwe trouwens van uh, One Direction. Ja, luisteraars. Uh, dagelijks tussen 12 en 2 uur uh, natuurlijk. Uh, ZFM luncht met Ruud Jans en Angela... op de dinsdag met Dolly Tempierk en Charles Duif. Alleen Dolly door ja, naar omstandigheden kan er een paar weken niet zijn. We wensen haar alle sterke toe vanaf hier de studio... mede namens mijn collega Ruud Jansen denk ik, te mogen spreken... en ook natuurlijk Angela en alle betrokkenen hier bij ZFM Eh wensen wij Dolly het allerbeste en heel veel sterke met de moeilijke tijden. Ja, zo is dat. Ruud Jansen die haat deze groep... Oh wacht even. Helemaal de verkeerde. Dat is helemaal de verkeerde ruud, sorry hoor. Deze groep, die haat je. Dat weet ik uit betrouwbare bron. I your name, but you're not there. Was I too I've I call your name. Uh, ze, ze riepen ook al, de papa's en de mamas, die riepen ook al om Ruud's naam. Toen keek je niet om, maar met de Beatles natuurlijk wel. Alles heeft te ritme, zelfs de Beatles, ja, ja. ritme. Peter Scheun, hij schreef het, als ik me niet vergis en hij begeleidde in 1986 deze groep naar het Songfestival. Het scoorde niet echt hoog, maar Mandy Huids en uh, Karin en Laura Vlasboom zaten erin. En even kijken, uh, Marion Keller, uh, die uh, bestonden overigens uh, van 1981 tot 1985 uh, als koor uh, in Kinderen voor Kinderen. En uh, dat... Uh, is me zo goed bevallen dat ze dus in 1986 met hun eigen meidengroep verder zijn gegaan. En toen op het Songfestival terecht zijn gekomen. Ja, leuk hoor. Prachtig. Hartstikke mooi, man, dit. Dana Winner heeft ook een nieuw album gemaakt. En Dana Winner heb ik onlangs gezien in het Kennemer Theater in Beverwijk. En uh, dat is me, nou, dat is echt maar echt heel erg uh, meegevallen hoe die dame kan zingen. En bovendien ook een heel goed orkest stond daarachter. Prachtig geluid. Het was gewoon uh, eigenlijk net een cd. Dana winnen, You're the One lijkt een beetje het sfeertje van de 3Js hè Ik het geschreven, maar je country een beetje het sfeertje van de 3J's ook. The One, daarna winnaar, nieuw album. Met zowel Engels- als talige liedjes. Eet smakelijk allemaal bij ZFM Lunst. Ja, op andere dagen Ruud Jansen en zijn uh, sidekick, zoals dat met een de duurwoord heet, Angela de Koning. En vandaag dus ik in mijn eentje hier in de studio, snik, snik, snik. Ik moest dat uh, dadelijk nog even wat nieuws voor u uh, gaan, gaan, gaan uh, vertellen, dus ik moet dat eventjes bij elkaar rapen. Uh, ondertussen draai ik een, een mooi nummer van een uh, band die ik ooit met collega Ruud Jansen in Heineken Musical uh, al uh, zag, uh, Yes. Maar ik dacht niet dat dit de groep Yes was, maar in ieder geval uh, John Anderson. En als je ooit de weg kwijt bent, moet u hem gewoon inschakelen. Now, find my way home. Bye. <laughs> mensen die de weg kwijt zijn. Daar heb ik de hulp ingeschakeld van John Anderson, die op hoge toon zingt I'll find my way home. Als hij zijn eigen weg thuis uh, naar huis kan vinden, dan kan hij vast ook voor u de weg vinden. Dan nu het nieuws bij Zierwem Zandvoort. Maandagavond luisteraars trok een bestelbusje de aandacht van de politie in de Haltestraat. Zeiden ze. Ze zetten het busje aan de kant en controleerden de bestuurder. Tijdens het aanspreken van de bestuurder roken de politiemensen. Jawel, een henneplucht. De bestuurder, een 43-jarige man, bleek zijn auto, de nodige hennep afval, hennep -afval uh, uh, als uh, laadruimte uh, uh, te, te vergaren. En stekken te vervoeren. Ja, ja. Hij werd aangehouden. Hij werd natuurlijk meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek. J. Berendsen beëindigt buitengewoon uh, lidmaatschap van de gemeenteraad. Op de website van de gemeente Zandvoort-luisteraars werd gisteren gemeld dat de heer J. Berendsen uh, de raadsgarifie heeft medegedeeld dat hij per heden zijn buitengewoon raad uh, lidmaatschap voor de oudere partij Zandvoort beëindigt. Geen strooisel van hobbykippen in giftig afval. Sinds zondag 16 november geldt er in verband met de vogelgriep... een landelijk vervoersverbod van 72 uur... voor alles wat met gevogelte, terwijl pluimvee, te maken heeft. Het verbod is ook van toepassing op strooisel van uh, hobbydierhouders. En dit, verboer, uh, dit verbod geldt ook uh, voor strooisel van hobbykippen. Dat wordt ingezameld met het huishoudelijke afval... Hierbij verzoeken wij uw luisteraars om de komende dagen geen strooisel, oftewel afval, dat vrijkomt bij het houden van pluimvee aan te bieden bij dat afval. Bij voorbaat namens de hele gemeenteraad, het bestuur van Zandvoort, het dagelijks bestuur, alle raadsleden naar iedereen, dank voor uw medewerking. Dan iets over het boek Joods Zandvoort. Meer dan 60 jaar maakte de Joodse gemeenschap deel uit van de bevolking van Zandvoort. tot de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog hier bruut een eind aan maakte. Tot die tijd waren tientallen Joodse ondernemingen, pensions en hotels allemaal hier in de kustplaats Zandvoort gevestigd. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw woonden ruim 500 Joden in Zandvoort, dat daarnaast een veelvoud aan Joodse badgasten ontving. Het boek Joods Zandvoort, want daar heb ik het over. Een pioniersgeschiedenis van uh, het jaar 1880 tot 1943 van de Zandvoortse dominee Teunaar van der Linden. Dat wordt uh, zondag 23 november, dat is uh, zondag aanstaande dus, overhandigd aan burgemeester Meijer. De presentatie uh, is uh, om 4 uur luisteraarsmiddags in het Zandvoort Museum. Op de receptie uh, rond de klok van 5 uur in het jeugdhuis achter de protestantse kerk signeert de dominee het boek wat u daar kunt verkrijgen. Daarna is via de boekhandel Bruna het boek te verkrijgen... voor slechts 29 euro en 95 eurocent. Nou, wilt u alles weten over opgeknapte tuinen... dan moet u even naar het volgende bericht luisteren. Afgelopen zaterdag heeft een groep vrijwilligers de tuin van ontmoetingscentrum het Juttershuis opgeknapt zowel jonge vrijwilligers van Use Your Talent... als vrijwilligers uit de buurt van de Rotary Club... de Rotary Club Zandvoort moet ik dan zeggen... en Amy ouderenzorg of Amy ouderenzorg hebben hun handen uit de mouwen gestoken. De tuin werd ontworpen en opgeknapt... onder leiding van Raymond van Landweer Johan van Tuin. Dat is een lange naam. Raymond Landweer Johan van Tuin. Uh, totaal hoveniersbedrijf BV... AMI ouderenzorg Zorg en Tuintotaal vonden elkaar op de beursvloer... een plek waar non-profit organisaties en commerciële bedrijven... bij elkaar worden gebracht en waar met gesloten beursdiensten... worden verhandeld. Dus de een doet wat voor de ander dan, zou ik maar zeggen. De vrijwilligers lieten zich niet weerhouden door het slechte weer... en gezamenlijk hebben zij met heel veel energie, gezelligheid en humor... De tuin helemaal omgetoverd van een saaie, betegelde tuin. naar een tuin waar komend voorjaar veel moois zal gaan groeien en bloeien. Namens alle deelnemers van het Juttershuis bedankt. Vanaf nu kunnen we gaan moestuinieren. en dan moest tussen, er, tussen haakjes staat hier. Eh, allemaal bij het ontmoetingscentrum, het Jutterhuis. Over groei aan de kust. Het kusttoerisme blijft achter in de groei met, uh, in vergelijking met de bezoekers aan ons binnenland. Tegelijk vormt de komst van grote windparken, uh, ja, die windmolens, een achteruitgang van de toeristenindustrie. Over deze, ontwikkeling werd, euh, over deze ontwikkelingen werd in strandpaviljoen Club Nautique... op 12 en 13 november jongleden door ondernemers, beleidsmedewerkers... en belangorganisaties gediscussieerd tijdens de landelijke kustdagen. Uit een onderzoek van NBTC NIPO... blijkt dat de kust nog altijd de belangrijkste binnenlandse vakantiebestemming is. De langere vakanties van meer dan 9 dagen nemen ze weliswaar af... maar er zit groei in de kortere vakanties... Ook groeit het aandeel van vakantiegangers boven de 50 jaar... en van mensen eh, met een hoger besteedbaar inkomen. Uit het onderzoek blijkt dat deze groep vooral is geïnteresseerd... in cultuur, gastronomie, wandelen en fietsen. Ook in het duingebied natuurlijk. De rest mij u iets te vertellen over het weer. Het weerbericht bij CFM Zandvoort... De zon scheen gisteren geregeld en uh, het bleef overdag droog. Gisteravond viel er een klein beetje regen. De temperatuur steeg toen naar ongeveer 11, 12 graden. Vandaag luisteraars, u heeft dat zelf al kunnen waarnemen, is het grijs, bewolkt en nevelig. En lokaal kan er ook nog wel een spettertje regen vallen. De wind waait uh, vanuit het oosten, is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar uh, maximaal 8 of 9 graden. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds bewolkt, Ook een beetje develig en bovendien wordt het ook mistig. Uitkijken op de weg dus met uh, het verkeer. De oosterwind neemt in kracht af en de temperatuur die gaat dalen naar een graad of zes. Morgen starten we de dag uh, weer grijs met nevel en mist. Maar in de middag kan ook even wat zon tevoorschijn komen. Blijft droog en er waait een zwakke tot hooguitmatige zuidoostenwind. De temperatuur die stijgt dan naar waarde omstreeks de 9 negen graden. In de nacht na donderdag is er weer kans op nevel en mist... en de temperatuur die gaat dan weer dalen naar 5 graden. 5 graden, graden, geen graden, maar graden. Uh, ja, heel langzaam schuiven wij toch een beetje naar de winter toe. Donderdag overdag is het weer overwegend bewolkt... maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Blijft droog en dan waait het een meest matige oost- tot zuidoostenwind. De temperatuur die gaat dan weer iets omhoog, naar 9 graden. We gaan ver vooruit kijken. Dat doen we dan met de vrijdag en de zaterdag. Dan blijft het ook droog. En naast wolkenvelden zal er ook af en toe de zon te zien zijn. De wind waait uit het zuidoosten. Het is matig in de polder. En vrij krachtig aan zee. En de temperatuur die gaat stijgen naar 8 tot 9 graden. Mooi nieuws voor Sinterklaas, toch? Ja, en tot zover luisteraars weer. Het nieuws- en het weerbericht bij ZFM Zandvoort. Zo dadelijk in de tweede uur eh, ga ik dat allemaal nog een keer herhalen. En ik zeg tegen alle dames in Zandvoort: baby, I love you. En dan doe ik dat met Andy Kim. Heb mij schreeven. Moet alles in de kim oppakken toch? Baby I Love You, dat zong Andy Kim. En mensen, dit zijn echt geen lucht, uh, luchtkastelen. Luister maar, naar nou, niemand minder dan Don McLean. Castles in the Air. And if she asks you why, you can tell her that I told you that I'm tired. Of castles in the air I've got a dream I want the world to share And castle walls Just lead me to despair Hills of forest green Where the mountains touch the sky Dream come true I'll live there till I die I'm asking you To say my last goodbye The love we knew Ain't worth another try Again. Tell her the reasons why I can't remain Perhaps she'll understand if you tell it to her plain Oh, but how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills? away from city strife I need a country woman for my wife I'm city born, but I love the country life For I cannot be part of the cocktail generation Partner's waltz, devoid of all romance The music plays, and everyone must dance I'm bowing out, I need a second chance Save me from all the trouble and the pain I know I'm weak But I can't face that girl again Tell her the reasons why I can't remain Perhaps she'll understand If you tell it to her plain. And if she asks you why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 Kastelen in de lucht. Uh, we gaan even naar een sprookjesachtig geluid luisteren. Het sprookjesachtige geluid van Paul McCartney. Hans upon a long ago. Up your dark tails in the house of lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? De muziek van Paul McCartney, Once Upon a Long Ago. Ik ben een fan van, evenals mijn collega Ruud Jansen natuurlijk. Dat weet ik uit betrouwbare bron, mag ik wel zeggen. Ja, luisteraars, wat ik ook heel mooi vind, is uh, uh, het Ave Maria, gezongen door, uh, door de carpenters. Dan nou zegt u, ja, het is nog lang geen kerst, maar ik vind hem zo mooi. Ik ga hem u toch niet onthouden. Karen Carpenter met het Ave Maria. Maar mooi hè? Even vast een beetje in de kerststemming. Het is nog ver weg. We krijgen eerst nog Sinterklaas. Maar vooruit om u toch een klein beetje uh, dat zweertje te laten proeven vast. Leuk toch? Ja. En nee, dan kan je heel rustig bij lunchen zeg ik dan altijd maar uh, Zoveel cliff even draaien. Gezellig. Love means more to me than all the apples hanging on a tree and like those apples love will grow because I. And like the fishes, my heart begins to swim because I, I love Zo. I, I love you. Let's get together and you will see how much I, I love you. Ja, de mooie klanken van de shadows op de achtergrond natuurlijk... en Cliff Richards met de gouden oude I love you. Nou, ik hou er ook van u allemaal hoor. Uh, en voordat zo dadelijk uh, het nieuwste reclame uh, voorbij komen, luisteraars, uh, sling ik er nog eentje in van uh, uh, niemand minder dan Andrew Gold Je moet er gewoon nooit uh, laten ontsnappen. Never let her slip away. Goud van Henry hoor, dit. Heb je zo mooi gezongen, heb je zo zijn best op gedaan. Slipcursus bij de opslotenmaker in zijn antwoord. En dan, euh, nou, dan laat je dat nooit wegslippen. I talk to my baby on the telephone long distance. I never would have guessed I could miss someone so bad. Yeah.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 Blijft hangen met de Express. Waarom even rekken? Want uh, ja, acht seconden, dan gaan we weer naar reclame, nieuws en reclame. Ik ben er zo nog een vol uur. Blijf luisteren naar ZFM Zandvoort met CFM Lunch. Tot straks allemaal. Tot zover. Het ritme van ZFM. via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws.